...van Palestijnse onderhandelaars die de Arabische nieuwszender Al Jazeera en de Britse krant The Guardian hebben bemachtigd. In 2008 stelde het Palestijns gezag voor dat Israël de meeste Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem mocht houden. De Palestijnen wilden dat Israël dan delen van het land zou afstaan waar voornamelijk Arabieren wonen. Het elektronica concern Philips heeft het afgelopen jaar bijna anderhalf miljard euro winst geboekt. Dat is drieënhalf keer zoveel als in 2009.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 Gauw, hè, gauw, ouwe is dit. Johnny Keeter Watson. En love is a real motherfucker. Wanna buy a new car? But the price ain't right. <laughs> ain't that gold? Be a down flat cheaper. Yes, a good. Start riding the bike. Huh. Listen. They're making milk out of powder. Yeah, they are. Got the babies crying Poor baby, they know what that stuff is risk gone up higher Yes it is Got the parents lying I think you tomorrow Lord, it's a real motherfucker, for yeah Make you wanna run for cover Yes it will And if you look, you will discover Oh, the God. Good dog. Listen, got to go to a disco. Throw your troubles away. You knew they would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 Drie mannen in de spits van zand, voor de rest zaten allemaal rondom het 16 meter gebied opgesteld. En ja, ik, wat het lef is, dat weet ik niet. Maar eh, voorlopig moet je dan wel die bal te pakken als die Dat gebeurt er nu. Marius Mol, eh, speelt daar. Even kijken, John Keur aan. Keur naar eh, Julian Mans, Julian Mans eh, aan de linkerkant. Dat kan hij ermee doen. Nou, hij is rechtsbenig, dat weet ik Nu dus zijn we aan het kappen. Hij raakt er bij de bal kwijt, maar er wordt overtreding gemaakt door een kastikker spelen. En dat is de hoogte van de 5 meter lijn uh, aan, de, aan de, zeg maar, de linkerkant van het veld van Zandvoort. Buiten strafselproep uiteraard, want anders wordt hij op de stuk gegaan. Max uh, die neemt tegenwoordig alle vrije schoppen in Corners. Doet hij uh, erg goed, moet ik zeggen. Uh, alleen ja, zijn de voorwaarts uh, er niet uh, genoeg, genoeg bij om die bal tot een doelpunt te verheffen. Goed, uh, het hele zootje voor die zegt Het hele op zijn boers. Alle lange jongens. Stijn Stolbolaar, Maurice Mol, Michel de Haan. Goeie schuiven. En dan gaat er een keer erin. Hij gaat in één keer erin. Niemand heeft hem aangeraakt. Doelpunt van Max Aardenwerk. Geweldig. Uh, de, alles uh, zat ernaast. Ook Zandvoort zat ernaast. En die bal die uh, draaien echt om de keeper heen. Schitterend doelpunt van Max dat zie je. Ik zei al, hij neemt iets vrij schoppen erg goed. En ook die penalty, af die corners. En dat het resulteert nu in een prachtig doelpunt voor Zandvoort. Zandvoort leidt in de 29e minuut met 1-0. Ja, en uh, laten we kijken wat er nog verder gaat gebeuren. Zandvoort uh, dat dus eigenlijk in eerste instantie niet bij machten was... Om, uh, ...druk te zetten, staat nu meteen voor... ...en dat is uh, gewoon een lekkere opsteken natuurlijk op. Ja zeker, en die hebben we weer... Uh, ...mooi even meegenomen op de radio Joop. Ja, dat is toch leuk hè. Dat, dat bedoel <laughs> ik. En straks gaan we weer bij terug. Dankjewel. Tot Hoi. straks. Hoi. No milk today, my love gone away. The bottle stands for dawn, a symbol of the dawn. No milk today, no milk today. it seems to come inside. But people passing by.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 It means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace they had been behind the door, where my love reigned is queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay. We turned night into day.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 Nee, dat een nee, ja, ja. maar ik zou zeggen. Maak het maar een raadseltje kom van. En kijken. <laughs> maar oké, okay, uh, de, ja, de kaart. Ik uh, moet, moet gewoon zeggen: denk aan een soort Amsterdamse. Neem me niet kwalijk, maar. Amsterdamse, Amsterdam, brood, brood, ja. Amsterdamse Broodjeshuis, lekker, sl slordig belegd, eerlijke prijzen. Ik zeg altijd: back to basic. Ja. Maar en, doe maar gewoon, we doen nog gek genoeg.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 de hakkaasmachine. Ja. Het pannetje voor het broodje warm vleesbroodjes vlees. Oeh, nou. Dus we hebben wel wat warme dingen. Lekker ja. uitsmijten. En, de en de het broodje. En, en het broodjebal. Ja, oh. Zelfgemaakte? En de warme grillworst. Jo. Dat wordt hem. Dat wordt hem. <laughs> dat <wort> hem. <laughs> nee, maar hartstikke... Maar de aanloop natuurlijk. Je moet vergunningen aanvragen. Je, je, je, je, is al het materiaal binnen? Alles is binnen, Albert. Alles is binnen. We zijn bijna open.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 En we weten waar we onze broodjes moeten gaan halen als we werk overleggen hebben. Is lekker makkelijk, hè, toch? Aan de overkant. Ja, even Wat naar de je overkant je. lopen. En zo is het. Jongens, heel veel sterkte. Top dat jullie even langs zijn gekomen om het te, te willen toelichten. En uh, ik zou zeggen, tot woensdag. Dankjewel, Lambertje. Oké, okay. dat waren Ed en Shaila, de nieuwe broodjeszaak aan het Gashuisplein. En finally is het ervan gekomen. Gaat het volgende plaatje erover? ja, dat dacht ik wel. Ja. <laughs> Hier is uh, Cici Pennison. Speciaal voor uh, Shaila en Ed gedraaid. Succes met de nieuwe zaak.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 Down you go okay. 6.9 punt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 Uit de jaren 80. Wat een lekkere muziek, zou op de zaterdagmiddag hè? bij CFM. Joris, zit, zit. Uh, Hoog tijd voor de, de Bioscope-agenda. Je bent ook echt onmisbaar voor die radio. Jij. Geweldig, hè? Ja, klopt.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 I'm gonna Ook op internet www.zfmzantwoord.nl Questa espressione in un improvviso cogliere e non so. Weil sempre dentro i spostamenti, quando dalto spazio me ne uscivo un po'.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 Drie Indonesische militairen zijn door een rechtbank in Papua veroordeeld voor het negeren van orders. De mannen hadden bij.